...en eBay. Het schilderij Waterlelies van Claude Monet uit 1907... ...heeft op een veiling bij Christie's in New York... ...bijna 20 miljoen euro opgebracht. Dat is een paar miljoen meer dan verwacht. Het doek is gekocht door een onbekende bieder. Monet maakte veel schilderijen van Waterlelies in zijn tuin in Frankrijk. Het weer, af en toe zon en enkele buien... ...eerst in het westen, later ook landinwaarts... Vrij veel wind en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen meer regen en een graad of 13. Dit was het nos Schoen. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A8, Zaandam richting Amsterdam... bij knooppunt Koenplein, 3 kilometer. A13, Rotterdam richting Den Haag, bij Delft, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. A27 vanuit Almere naar Gorkum, bij Bilthoven 3... en bij knooppunt Rijnzweert, 4 kilometer... En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht bij knooppunt Rijn zweert 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 I is a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 Keep it disturbed Beautiful. Yeah. play. Yeah.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 I don't niet En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jori Stubenitski met het NOS Journaal. Premier Yinglouk Shinawatra van Thailand moet aftreden. Het Thaise constitutionele hof zegt dat ze misbruik van haar macht heeft gemaakt. Een groep senatoren had de klacht tegen de premier ingediend... omdat ze in 2011 haar veiligheidschef had overgeplaatst. Sinds vorig jaar zijn er in Thailand massale protesten tegen de premier. Kinderombudsman Dullaert vindt het idioot dat asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn toch worden uitgezet. Hij zegt in de Volkskrant dat kinderen die onder toezicht van het Rijk stonden wel mogen blijven en kinderen die onder gemeente vielen niet. De kinderombudsman wil tientallen zaken in de publiciteit brengen van kinderen die volgens hem moeten blijven. ING heeft in het afgelopen kwartaal een netto verlies geleden van bijna 2 miljard euro. Dat kwam door het afstoten van een verzekeringsbedrijf in de VS... en doordat er 1 miljard extra in de pensioenfondsen is gestort. Zonder deze tegenvallers was er een miljard euro winst. Amerika stuurt hulpverleners naar Nigeria om te zoeken naar de ruim 200 ontvoerde meisjes... en om te onderhandelen... De meisjes werden bijna een maand geleden meegenomen door terreurbeweging Boko Haram en worden waarschijnlijk als slaaf gebruikt of als bruid verkocht. PVV-leider Wilders verlogen zijn principes door met extreemrechtse partijen als het Franse Front National samen te werken. Dat zegt de Joodse belangenorganisatie Sidi in De Telegraaf. Wilders staat bekend als iemand die zich sterk maakt voor de belangen van de Joodse gemeenschap. In Musselkanaal zijn vannacht vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het gaat volgens de Groningse Brandweer om drie bewoners van het huis... waar brand woedde. Een bewoner van een naaste.